7 uur het NOS-journaal Jan van der Putten. Syrische onderminister kiest kant van opstandelingen. Delen van de belegerde wijk in Homs compleet vernield. En zonnestorm legt netwerken mogelijk plat. <tied>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 Hussam Eldin is 58 en de hoogste politicus in Syrië... die het regime de rug heeft toegekeerd sinds de opstand een jaar geleden begon. De authenticiteit van de video is trouwens nog niet vastgesteld. Delen van de wijk Baba Ammer in de Syrische, Syrische stad Homs zijn compleet verwoest. Dat zei het hoofd van de humanitaire operaties van de VN, Valerie Ames, na een kort bezoek aan de wijk. Eens ging gisteren Baba Ammer in samen met hulpverleners van de Rode Halve Maan... de Arabische Zusterorganisatie van het Rode Kruis.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 Maar het kabinet wil die grens verlagen naar een IQ van 70. De SCP zegt in een rapport dat 33.000 zwakbegaafden... door de maatregel worden getroffen. Een deel van die groep heeft volgens het SCP dezelfde zorg nodig... als licht verstandelijk gehandicapten die een IQ hebben tussen 50 en 70.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 Het aantal coma stijgt al jaren. In 2008 werden 337 jongeren met acute alcoholvergiftering opgenomen in het ziekenhuis. Twee jaar later was het aantal ruim verdubbeld.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 Op het wereldkampioenschap kaasmaken in Amerika heeft een Nederlandse inzending de eerste prijs gewonnen. Een kaas uit Wolvega viel het meest in de smaak bij de jury en het publiek in Madison in de staat Wisconsin. De winnende kaas was een Vermeer, een zachte gouden kaas van kaasmaker Piet Nederhoed. De vorige drie edities van het wereldkampioenschap kaasmaken werden gewonnen door Zwitsers. Barcelona-spits Lionel Messi heeft in de Champions League een doelpuntenrecord gevestigd. Hij scoorde vijf keer in het duel tegen Bayer Leverkusen, dat met 7-1 werd gewonnen. De Duitsers redden de eer in de laatste minuut. Barcelona bereikte met de zegen de kwartfinale. Ook apu Nicosia bereikte de kwartfinale. En de club deed dat ten koste van Olympique Lyon na strafschoppen. En dat is weer nog opklaringen, maar in de kustprovincies een enkele bui. En later juist in het binnenland een bui en in het westen droogt. Wordt ongeveer 8 graden. Morgen droog, veel bewolking en een graad of 11. In het weekeinde bewolkt en zaterdag wat regen. Ook dan vrij zacht, een graad of 12. ANWB ah, Verkeersinformatie met een totaal een zevental files. Bij Arnhem is er een ongeluk gebeurd met meerdere auto's op de A12 in de richting van Utrecht. Bij Arnhem Noord is de weg afgesloten. Tenminste, het verkeer kan er alleen maar langs via de af- en oprit. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord staat daarom 11 kilometer file. Sta je achteraan in de file, dan mag je straks omrijden vanaf het knooppunt Velperbroek... Eh, richting Nijmegen over de N325. En er staat ook nog wat langere file op de A4 richting Amsterdam... vanwege de werkzaamheden aan de A4 tussen Leidsendam en Dorp, 5 kilometer.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 1888, nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt, van KPN, 80 cent per minuut. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. Het is absurd dat de samenleving opdraait voor de kosten van Coma Zuipers. Herkingma van het Medisch Spectrum Twente is boos. We spreken hem zo dadelijk. We gaan eerst naar nieuwe ontwikkelingen in Syrië. Want eindelijk mochten dan hulpverleners van de Syrische halve Rode Maan gisteren de wijk Baba Ammer in, het zwaar getroffen deel van de stad Homs. Een week geleden, donderdag, trokken strijders van het Syrische vrije leger zich terug uit de wijk. Ze konden het Syrische leger niet langer tegenhouden. Wat er zich heeft afgespeeld, bleef onduidelijk. Het hoofd van de humanitaire operaties van de VN, Valerie Amers, mocht ook mee. Volgens haar is Baba Ammer tamelijk verwoest. Op amateurbeelden zijn kapotgeschoten gevels te zien. Overal ligt puin en troep op straat. Deze straat lag onder vuur, zegt de filmer. Dit was de moskee. Dit zijn hulzen van luchtafweer geschud. De Syrische staatstelevisie meldt dat de inwoners weer terugkeren. En volgens een woordvoerder van het Rode Kruis zijn bijna alle inwoners weggevlucht. Most inhabitants had left the neighborhood to areas, be it within the city of Homs or outside the city of Homs, such as the village of Abel, that we had reached today with the Syrian Red Crescent in order to assist the people. This means that hundreds of families are around in Homs or in other areas. Er zijn nog honderden gevluchte families in en om Homs. Dat er in andere delen van Syrië nog steeds gevochten wordt... blijkt uit beelden uit de plaats Bara in het noorden. Daar zou een huis door regeringstroepen zijn beschoten. staat in brand, omwonenden zijn in paniek. En in Dira in het zuiden was een massale begrafenis van zeven burgers... die door het regime zouden zijn gedood. De lijkisten worden in een cirkel door de menigte gedragen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton... maakt zich grote zorgen over de Syrische bevolking. We zijn ook heel erg people over de mensen van Syrië... die een brutal en relentless assault at de handen van het Assad-regime. Tonnen voedsel en medicijnen staan klaar om Syrië ingebracht te worden. Terwijl het regime nog meer aanvallen uitvoert op de bevolking. Onacceptabel, zegt Clinton. Tonnen voedsel en medicijnen staan erbij... meer civillen doden... Het is niet te accepteren, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. En zij is niet de enige die dit vindt. Syrische onderminister Van olie zou zijn overgelopen naar de opstandelingen. Dat heeft hij aangekondigd in een YouTube-filmpje. Ja, zonder minister Abdo Houssa Meldin, Sander van Horen, onze consument. Sander, wat zegt hij in dit filmpje? Hij zegt dat hij uh, weliswaar heel erg lang is uh, in dienst is van de regering, ambtenaar is en uh, minister is, maar dat hij geen zin heeft om te sterven. Terwijl hij dat criminele regime dient, zoals hij het zelf noemt. Dat het afgelopen jaar het regime heeft laten zien dat het niet zorgt voor zijn mensen zoals het zou moeten. maar uh, sterker nog ze alleen maar moeilijkheden bezorgt. En dat hij daar dus niet aan mee wil werken. Dat hij daarom overloopt naar de oppositie. Hmm. Hoe geloofwaardig is het filmpje, Sander? Lastig te zeggen, de meneer uh, lijkt op uh, de meneer die het uh, zegt uh, lijkt te zijn. Het is gepost op uh, YouTube en uh, de oppositie zegt dat ze hebben meegewerkt aan het maken van het filmpje en aan het uh, overlopen van de staatssecretaris, de onderminister van, uh, van Olie. Dus ja. laten we er voor ons van, uh, nog vanuit gaan dat, dat, uh, dat het echt is. En, en hoe belangrijk is het dan als het inderdaad echt is? Nou ja, het is de eerste uh, functionaris van dit niveau die overloopt. Dus uh, symbolisch uh, heeft het in elk geval veel betekenis. Ik geloof niet dat de staatssecretaris van Olie nou per definitie onvervangbaar is in de regering. Dus dat zal wel wat doordraaien. Maar symboliek heeft het zeker. Ja, dat doe je natuurlijk niet zomaar overlopen naar de opstandelingen. Beseft deze man zich dat? Ik denk het wel. Hij lijkt er ook op te zinspelen dat hij weet dat dit gevolgen kan hebben voor zijn huis en voor zijn uh, familie- en vriendenkring. Dat er uh, met andere woorden wraak genomen zou kunnen gaan worden. Uh, maar ja, dit doe je natuurlijk niet lichtvaardig. Waarom hij het juist op dit moment heeft gedaan, zou te maken kunnen hebben met de toenemende de diplomatieke druk. Zou het te maken kunnen hebben met uh, het feit dat hij denkt dat de wereld niet langer uh, kan negeren wat er gebeurt en dat er dus binnenkort veranderingen komen... waardoor het regime zal vallen en dat hij dus in feite de rat is... die het zinkt in de schip verlaat, dat is allemaal speculeren... want daar geeft hij niet echt tekst en uitleg over in dat filmpje. Hey, gisteren kwamen de berichten binnen dat het Syrische leger... troepen heeft gestuurd naar de stad Idlib. Wat heb jij daarover gehoord? Dat ze uh, dat gedaan hebben en dat men in Idlib, uh, dat is een stad in het noorden van Syrië, dus ten noorden van Homs, die stad die al heel lang onder vuur lag en Idlib ligt meer tegen de Turkse grens aan, is ook weer zo'n uh, bolwerk van verzet wat als dat zo blijft uh, directe lijnen heeft naar in dit geval Turkije en dat betekent dat uh, Syrië er heel erg... Uh, alert op is. En uh, het zou me dus ook niks verbazen als dat de volgende stad is die aangevallen wordt. Juist om te voorkomen dat er een soort uh, bolwerk met aanvoerlijnen naar de buitenwereld ontstaat. En ja, ik weet in elk geval wel dat de mensen die uh, daar zitten zich grote zorgen maken en bang zijn dat wat er uh, de mensen in Homs is overkomen, dat zij nu aan de beurt zijn. Correspondent Sander van Hoorn. Dankjewel Sander. Het is 13 minuten over 7 uur, luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Jaarlijks belanden de honderden jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Het zijn de coma zuipers Het medisch spectrum Twente vindt het absurd dat de gemeenschap opdraait voor de kosten van deze opnames. Bestuursvoorzitter van het ziekenhuis in Enschede, Kingma. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt u tot deze oproep? Nou, het is heel simpel. Ik word uh, maandagmorgen vroeg om nu of zes altijd gemaild... Door de, door de avond- en nachthoofden van het ziekenhuis. En die vertellen me even de belangrijkste dingen van het weekend. En dan vertelde uh, deze mevrouw mij uh, maandagmorgen. Dat nu veertien van de vijftien presentaties uh, zaterdagnacht alcohol gerelateerd waren. Ja, en dan, dan is Twitter wel zo'n medium. Waar je dan eens even lucht geeft aan uh, je ergernis. Ja, want daar heeft u deze opmerkingen geplaatst. Ja. En daarom bellen wij u ook. Uh, we, we... U zegt, ik krijg dan op maandag te horen wat er in het weekend gebeurde. En dat bevalt me allerminst. Wat, wat treffen uw medewerkers aan dan in het weekend? Nou ja, die, krijgen, die, die zijn natuurlijk uh, uh, verpleegkundige of, of dokter geworden om uh, mensen die ziek zijn of een ongeluk hebben gehad uh, te helpen. En wat, wat, wat merk je dan? Dat in, in zo'n weekend waar het, de spuigen gaat uitlopen, maar dat is absoluut geen toeval. Dat hmm. is twee keer per week. Want op donderdagavond heb je geloof ik uh, voor een deel vrij drinken in de stad... Eh, dan, dan is het ook meestal eh, bal. En, en die, die, die zijn dan bezig met agressieve mensen... Die onmiddellijk geholpen willen worden, die met elkaar op de vuist gaan, die gooien met van alles. En waarbij dus ook de beveiliging moet worden ingeschakeld, het heeft allemaal bijzonder weinig te maken met de primaire functie van een ziekenhuis. Nee, en, en dus ook mensen die uh, zoveel gedronken hebben dat ze behandeld moeten worden. Ja, nou kijk, uh, het aantal mensen wat moet worden opgenomen, gaat over vele honderden. Maar dat is het topje van de ijsberg. Daaronder zit een enorm grote groep die zich gewoon presenteert daar. En ja. die, die de eerste hulp en de wachtkamer en, ja. en, de, en de mensen die, die daar gewoon met een bloedende vinger of iets anders zitten, uh, gewoon uh, de, de stuip op het lijf jagen. Hm. Waar bent u nou het meest boos over? Over uh, dat uw ziekenhuis uh, daarmee belast wordt of dat deze jongeren zich dat zelf aandoen? Uh, nou, het is, het is het allemaal. Het, uh, het is ook niet alleen Spectrum 20, het geldt voor ieder ziekenhuis bij de Zeker ziekenhuizen die midden in de stad liggen, zoals ons uh, ziekenhuis liggen midden in het centrum. En dat zullen we ook blijven. Maar daar, daar maak je boos op. Natuurlijk is het slecht voor die kinderen. Door, de, uiteraard. En dat moet ook niet gebeuren. Tegelijkertijd... Uh, zijn de kosten variëren van een paar honderd euro tot een paar duizend euro om zoiets uh, af te werken. En als je dat voor, voor Nederland uh, maximaliseert, dan kom je op miljoenen uit in een land waarbij we voortdurend aan het kijken zijn. Waar kunnen we op bezuinigen? Nou, doe dat dan ook op de goede manier. Dus er, er is niet een beste argument. Natuurlijk is het primair slecht dat je je hersenen beschadigt als jongere door iedere keer maar uh, je vol te gooien. Maar er zit ook nog bij dat je enorme kosten voorzaakt. Nou, reken dan zelf even af, is mijn motto. Maar meneer Kima, is uw ziekenhuis daar al op ingericht dat, dat ze zoveel van die coma-zuipers krijgen? Of, of is, is het nog steeds een normale bezetting? Nee, we hebben, hebben een normale bezetting. Wat we wel hebben, gelukkig, is dat de beveiliging tegenover de eerste hulp zit... En uh, daar moet je wel steeds meer mensen op gaan, uh, gaan inzetten. Want okay. het heeft natuurlijk weinig met medische verpleegkundige zorg te maken. Je bent bezig gewoon de orde te handhaven. Ja, hoe zit het eigenlijk met preventie, denk ik dan? Want u heeft het zelf ook al over die donderdagavond uh, vrij drinken in de stad. Uh, in een reactie op Twitter zegt P. Van A Tweede Kamer het Lea Bouwmeester... Bizar en ongepast voorstel. Je zou van een zorgbestuurder verstand van preventie verwachten. Wat nou, vindt u daarvan? Ik, ben, ik neem hier geen... Millimeter van terug, en ik begrijp die mevrouw helemaal niet dat ze dit ook nog bizar doen. Laat ze nou gewoon eens meedenken. Ik doe hier een uitspraak. Dat gaat via Twitter. Dat is niet een artikel in een, in een krant waar we enorm diep over nadenken. Er zitten zeker bezwaren aan, natuurlijk. Ja. Je kunt ook niet ieder risico zomaar iemand zelf laten opdraaien. Maar dit is iets wat je helemaal zelf aandoet, wat je zelf kunt sturen. Dit is niet een ongeluk met een auto wat je overkomt. Ook al omdat je een keer te hard gereden Dat zijn allemaal kansen. Nee, hier ja, gaat het om een één op één gebeurtenis. U wilt graag wijzen op de eigen verantwoordelijkheden van, van jongeren bijvoorbeeld... En en, en ouders ook, neem ik aan in dit geval. Maar het feit dat je voor heel weinig geld kan zuipen uh, in de stad, dat is misschien ook niet zo'n goed idee. Nou, dat is ook geen goed idee. Maar u confronteert mij met een, een, een uh, uitspraak van een volksvertegenwoordiger die namens u en mij zit. En die mij dan dit soort bizarre dingen in de mond legt. Ik vind het bizar dat mensen zich volgooien, laten zich daarover opwinden. Hm. En um, nu beseft u natuurlijk ook wel dat die jongeren vaak dat ook niet kunnen betalen. Zeker niet als het om duizenden euro's gaat. U zegt al, dit was een Twitterbericht, daar hebben we nog niet zo dieper over nagedacht. Maar gaat u er wel dieper over nadenken? Misschien praten we met de minister, met de zorgverzekeraars? Nou, de zorgverzekeraar heeft al direct gereageerd. Uh, dat is in ons geval uh, Mensis, die in het oosten van het land uh, de grootste is. En die zegt, nou daar willen we samen met jou wel eens over nadenken hoe we daar uh, inhoud aan kunnen geven. Kijk, het gaat er mij niet om om de mensen financieel te treffen of wat dan ook. Het gaat er gewoon om. Jij maakt schade die je zelf in de hand hebt. Nou, dan moet, je hier, dan moet je daar ook zelf maar voor opdraaien. Dat is het hele simpele principe. Er is niks bizars aan. Heeft u Den Haag eigenlijk nodig voor dit plan of kunt u het met de zorgverzekeraars vanaf? Nou, het is geen plan. Het is, het is een uitspraak omdat ik mij boos heb gemaakt. En ik ja, maar ik, nog neem, ik, het ik denk gaan nog dat u steef. graag wil dat hier wat mee gebeurt. En de, en de volgende stap is dat je wat mee gaat doen. En dan ja. begin je gewoon met de verzekeraar. En daar kunnen we wel eens mee, of niet wel eens mee. Nou, daar moeten we mee praten om te kijken hoe we dat geld uh, terugploegen. Goed. Helder. Herr Kingma, dank u wel. Goedemorgen. De PvdA-leden beginnen met het kiezen van de nieuwe fractieleider. Hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Goedemorgen, Marcel. Er staan nu zes files, 30 kilometer bij elkaar opgeteld. En de langste, 12 kilometer gelijk, staat op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord staat het daar stil... Bij Arnhem-Noord is de weg afgesloten. Verkeer kan er alleen maar langs via de af- en oprit. Sta je nu achterin eh, in de file... dan mag je vanaf het knooppunt Velberbroek omrijden... via Nijmegen over de N325. Een wat langere file ook op de A4 richting Amsterdam... door de werkzaamheden daar tussen Leidsendam en Zoetewouderdorp. Vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En wij gaan naar Mark Robin Visser. Die stond bij het al op, Mark Robin. Ja, pas op, het is rood hoor, het is groot. Is er, ja, ja, ja, het is rood? Sorry, ja god, ik, ik zit mee te rijden. Sorry, Lara, ja, we zitten ja, in de auto. Irritant, dat, is mee, dat is heel irritant. Dat ja, te maar rijden. ik zit me toch een beetje op te vinden. Oh, oh ja, nu al. Je hebt alle nou, niet in de zaal. Hoe zou dat gaan dan? Ik zit, uh, ik zit met Sibiele Dekker in de auto en zij stuurt haar bolide, mag ik wel zeggen, soepeltjes ja, door Den Haag. Ja, zeker, ja, nou ja, ervaring zou je kunnen zeggen. Super ja. Soepeltjes door Den Haag sturen. Ja. Toen we vanmorgen weggingen, toen zei je tegen mij, ik trek vandaag mijn Haagse hakken aan. Ja, Ja, dat heb ik gedaan. Vertel eens, wat zijn dat nou precies? Wat is nou een Haagse hak? Nou, de Haagse hak, dat is eigenlijk het symbool van vandaag. Uh, behalve het rolmodelschap. Is er, tijdens de bijeenkomst uh, wordt er een uh, boek uitgereikt. En dat heet Haagse Hakken. En dat gaat over uh, een heel aantal uh, politici. Hoe ze hun sterke kanten hebben kunnen. Vrouwen, uiteraard. Uh, die hun sterke kanten hebben aangewend om in uh, zeg maar, carrière te maken. Onder andere in de politiek. En daarom uh, zei ik: Ik trek mijn Haagse Hakken aan Aha. vandaag. Ja. Dus u zult er daar vele zien. Vele Haagse Hakken en vele Haagse dames ook? Nou, dat is gemengd hoor, die komen uit het hele land. Ja, ja. Nou, u, u heeft natuurlijk genoeg Haagse hakken al uit uw tijd van uw ministerschap, toen oh, u minister zeker, van Vrom was. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Stammen deze daar ook nog uit uit die tijd, of zijn deze... Nee, die, sta die zijn van later. Zal ik ze even omschrijven, want ze zijn wel heel prachtig. Het zijn paarse. Nou, het zijn... Het, hoe, hoe, hoe, hoe hoog zijn ze? Nou, een centimeter of, ik weet het niet, een centimeter of zes. Zo. centimeter of zes, ja, maar het zijn stevige stappen. En volgens mij kan je er ook nog een flinke schop mee uitdelen als zou boek. Zou ik niet durven, zou ik niet durven. <lacht> maar ze maken ook vooral een heel stevig lawaai. Als je er op een harde vloer op loopt, dan hoor je echt tap, tap, tap. Hier komt sibiele Dekker aan. We rijden ondertussen weer trouwens. Wij gaan dus naar het vrouwenontbijt op het plein in het centrum van Den Haag. En er wordt daar onder andere gesproken over het, over het thema, het rolmodelschap. De vrouw als rolmodel in de samenleving. En dan heb ik eens even zitten kijken naar wat voor vrouwen daar allemaal komen. Dat is wel even grappig, want ik heb een lijstje gekregen. En er staat dan enkele talenten. Nou, Gerdy Verbeet, Lisbeth Spies, Maya van Bijsterveld, Sibylla Dekker staat er ook bij. Die zit naast mij. Agnes Nogherius. Pia Dijkstra, Sophie Veld, Ruth Peet-oom en Josias van Aartsen, Burgemeester van Den Haag. Nou, die heeft zijn Haagse hakken niet aan. Dat kunnen we wel zeggen. Wat doet Josias van Aertsen in dit rijtje? Uh, nou. Of moet ik zeggen Jozefien? Uh, nee, het is Josias, Josias van Aertsen, onze burgemeester hier in uh, Den Haag. En die uh, begeleidt uh, uh, prinses Maxima. Oh, dat is het. Maar die is dan toevallig in dit uh, lijstje met vrouwen terechtgekomen. Want uh, prinses Maxima komt dus ook nog. Dat geeft het geheel natuurlijk ook wat extra cachet. Ik kijk even naar mevrouw Dekker die nu wild aan het sturen is. Omdat ze bijna in het centrum van Den Haag aangekomen is... Kunt u nog praten of wilt u zich even... Te... Ja, ik ga gewoon even praten. Uh, ja, het gaat nu helemaal weer richting, ja. Want anders we de verbinding met de satellieten Het is even. levensgevaarlijk hier. Het is ook al hartstikke druk zo vroeg op, uh, op, op de weg hier. Ook in Den Haag is er veel te doen. Maar ik zit uh, met een vrouw achter het stuur, dus mij kan niets overkomen. Dit is helemaal waar. Ja? Dat dat nu eens openbaar erkend wordt, <laughs> dat vind ik het beste wat me kan gebeuren. Ik zit hier, uh, ik zit hier heerlijk, uh, mensen. Goed, wij gaan naar het plein en dan zien we wel, hè? Zeker. Echt ontbijt? Mag ik meedoen dag. trouwens? Ja, ja. Of moet ik buiten blijven? Nou, dat zou ik zo sneu <laughs> vinden eigenlijk. Nee hoor, van harte welkom en uh, we gaan er een ontzettend leuk uh, ontbijt van maken. Een leuke vrouwendag in ieder geval. Een hele leuke start van Internationale Vrouwendag. Goed zo. Tot straks. Tot zo. Bijna vijf voor half acht. De Partij van de Arbeidsleden zijn nu aan zet. De stemming is geopend. In Eindhoven was gisteravond het laatste grote debat tussen de vijf kandidaten. Over één ding zijn die kandidaten het eens. De verkiezingscampagne voor het partijleiderschap maakt veel positieve energie in de partij los. En dat wil men vasthouden. Maar kan dat wel? Want onze verslaggever Joost Vullings merkt dat er straks één winnaar is en vier verliezers. Het klinkt als een VVD-bijeenkomst, maar het is toch echt een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid? In Eindhoven, het laatste officiële debat. Gisteren vielen de stembiljetten bij de leden in de bus. En er kan dus gestemd worden. Tot en met 14 maart. Ronald Pasterk, bent u uw favoriet? Ziet u dat ook zo? Jazeker, ja. Dat is mijn, mijn ervaring hier in het land. Is, uh, is dat, ja. ja. Ik heb er hele goede hoop op. Maar kan hij ook tegen verliezen? Uh, losing is not an option, uh, zei uh, een andere politicus ooit. ja. Het kan gewoon dat u toch verliest. En wordt je dan een zure oude man? Dat is heel theoretisch. Ik, ik word niet zuur en ik word niet oud. Uh, maar uh, dus uh, we gaan vrolijk. Laat iedereen nou gewoon uh, zijn keuze uitbrengen, zijn stem uitbrengen. En dan ziet dat met heel veel vertrouwen tegemoet. Nuts Jacobi, heeft u er nog vertrouwen in? Volgens mij zijn we allemaal even kansrijk en allemaal even kansloos. Ja, maar als ik de peilingen moet geloven, bent u niet zo kansrijk? Nee, maar ja, die peilingen zijn volgens mij niet gedaan in het gebied waar uh, de mensen allemaal vinden van... Uh... Lutzer uh, voor de voorzitter. U bent er nog niet aan toe om te zeggen van nou mensen, ik geef mijn stem aan iemand anders. Nee, nee, nee. Ik geef mij uh, zelf zeker niet op. Nee, al Albuirak. Uh, ik proefde vandaag uh, bij alle kandidaten dat er de behoefte is om de energie die deze campagne losmaakt, om die vast te houden. Gaat dat ook lukken? Ja, absoluut. Ik ga er alles aan doen om vast te houden wat we nu in één week hebben neergezet. Ik heb heel wat campagnes meegedraaid, maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Maar er kan er maar één winnen, dus er gaan er vier verliezen. En ik zie dat straks voor zo in die fractiekamer. En dan is in één keer die energie weg en dan zitten daar vier mensen heel zagerijdig te kijken. En dan gaat de sfeer weer bergafwaarts. Niet onder dus mijn schud, leiding. Nee? Niet onder mijn leiding. Ja, u houdt de sfeer er goed in. Ja, zeker weten. Nou ja, maar kijk, je moet. Maar als je, je verliest, in, want dat kan ook. Zeker, maar ik ga ervan uit dat ik win en dan moet je als fractievoorzitter volgens mij op dag 1 zeggen van beste mannen en vrouwen, iedereen heeft mijn vertrouwen. Iedereen heeft mijn vertrouwen. We beginnen met een nieuwe bladzijde in dat boek en we gaan er gewoon keihard tegenaan. Dirk Samson, voelt u de druk van de frontrunner zijn, de favoriet? Nou niet echt. Nee. Dan gaan er vier verliezen. Ja, volgens mij kan u het slechtste tegen het verlies van al die kandidaten. De karakterinschatting laat ik aan jou. En ik weet ook bijna zeker dat ik een week mijn bed niet uitkom als ik verloren heb. Maar daarna sta ik gewoon weer op. En, en ga ik meedoen aan de rest. Ik ben hier aan begonnen omdat ik graag wil winnen. En omdat ik kan verliezen. Wat ook nog kan gebeuren is, 16 maart wordt de nieuwe leider bekendgemaakt. Want het gaat sowieso gebeuren bij ja. de Partij van de Arbeid. En een week later... Valt het kabinet bijvoorbeeld over de katshuisonderhandelingen? Dan gaat de PvdA gelijk weer een verkiezing doen. Is dat niet een beetje gek? Nee, dat is, lijkt me fantastisch. Dat, uh, meen, om, dat meent u niet? Om twee redenen. Het kabinet is gevallen. Dat lijkt me fantastisch. En we gaan nog een keer zo'n feest meemaken met z'n allen. En dan met nog meer kandidaten. Nou ja, meer dan vijf. Maar in ieder geval ook andere kandidaten. Want dan kan iedereen meedoen. Ook mensen die niet in de fractie zitten. Want dan gaat het om het lijsttrekkerschap. Ja. Het is wel een beetje cru eigenlijk. Hè? Job Cohen is weg en sindsdien spreekt iedereen over een feest in de partij. Ja, dat is een, een, een cru gegeven, maar het is wel een feit dat we na dat vertrek het boeltje bij elkaar geraapt hebben. Dan zie je de veerkracht van deze partij, dan zie je de nieuwe energie die erin kan komen. Deze campagne brengt die energie. Ik hoop dat wie er ook wint, we die energie vast kunnen houden. Misschien voor een week, omdat we dan, hem dan alweer nodig hebben in uw scenario. En de vijfde kandidaat, Martijn van Dam, hoorde u niet. Die moest als een speer naar Pauw in man. 16 maart, volgende week vrijdag, dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft uh, cijfers bekendgemaakt vanochtend. Heeft vorig jaar fors verlies geleden. Het verlies bedraagt 809 miljoen euro. Gewoon naar Bart Kamphuis van de economieredactie. Bart, ik dacht dat het juist weer beter ging met ze. Ja, vorig jaar werd toch uh, een uh, aardige winst gedraaid van 209. 80 miljoen euro. Toen kwam KLM uit het hele moeilijke jaar 2010. Maar uh, ja, dat is dus helemaal uh, omgeslagen naar een uh, toch behoorlijke verlies uh, over 2011. Ja, is dit ook gevolg van de crisis? Nou, volgens uh, de topman uh, Spinetta wel. Hij uh, wijst uh, onzekere economische omstandigheden aan als oorzaak. Ook hoge brandstofprijzen. Ja. Maar daarnaast heeft uh, Air France KLM ook te maken met een uh, moeilijke concurrentie uit het midden en uit het Verre Oosten. Waar uh, fors wordt geïnvesteerd in uh, nieuwe toestellen, nieuwe luchthavens. En uh, dat gaat allemaal ten koste van uh, Parijs en, uh, en Schiphol. En Air France KLM. Er is ook wat onrust. Hè? We hoorden de vakbondsman uh, van de Unie vorige uur... onvrede onder KLM'ers over personeel van Air France. Daar staat zeker niets over hè, in het persbericht. Nee, nee, wat in het persbericht staat... dat zijn zogenoemde geconsolideerde cijfers. Hè? De cijfers van de groep samen. Air France en KLM samen. Maar het is in de luchtvaartwereld wel een uh, publiek geheim... dat KLM het gewoon veel beter doet dan Air France. Nou, En dat is natuurlijk frustrerend voor de mensen in het blauw... die hard moeten bezuinigen... maar die eigenlijk altijd al lean en mean waren... een goed afgeslankte organisatie waren... vergeleken met het toch wat logge Air France... dat nog sporen in zich draagt van een staatsbedrijf... waar de vakbonden veel invloed hebben... waar veel gestaakt wordt, wat dus ook veel geld kost. En dat leidt tot frustratie. Niet alleen onder de mensen in de toestellen... de stewards, de piloten enzovoort... maar ook op het hoofdkantoor. Hoe kan het... Dat KLM het zoveel beter doet? Uh, nou, van oudsher was KLM al een, uh, ja, een, een, voor, een voorloper in de luchtvaartwereld. Die, uh, uh, ja, een, een moderne maatschappij. Moderner dus dan Air France? V veel moderner ja. dan Air France. En al bij de, bij de fusie of overname, moet je eigenlijk zeggen, werd daarvoor gewaarschuwd dat die twee culturen wel heel sterk uit elkaar lagen. Nou, als het goed gaat, merk je daar natuurlijk veel minder van dan wanneer uh, het slecht gaat. En dat uh, speelt nu uh, zeer, de, zeer zeker.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 Radio 1, het NOS-journaal. Syrische onderminister loopt over. En coma Zuipers moet de rekening zelf betalen, zegt topman van ziekenhuis. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Syrische onderminister van Olie is overgelopen naar de opstandelingen. In een video op YouTube maakt hij bekend dat hij zich voegt bij de betogers. die het aftreden eisen van president Assad. De onderminister zegt in de video dat hij niet langer verantwoordelijk wil zijn voor de misdaden van het regime. De authenticiteit van de video is trouwens nog niet vastgesteld. Maar als die echt is, is het de hoogste politicus in Syrië die het regime de rug toekeert sinds de volksopstand een jaar geleden begon. In de Syrische stad Homs zijn delen van de wijk Baba Ammer compleet verwoest. Dat zei het hoofd van de humanitaire operaties van de VN na een kort bezoek aan de wijk. Ze ging gisteren Baba Ammer in, samen met hulpverleners van het Rode Kruis. Baba Ammer was wekenlang het bolwerk van verzet tegen president Assad. Vorige week veroverden regeringstroepen de wijk. Jongeren die door coma-zuip in het ziekenhuis belanden... moeten zelf de rekening van hun behandeling betalen. Dat vindt bestuursvoorzitter Kingma van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Hij noemt het absurd dat de gemeenschap opdraait... voor de kosten van ziekenhuisopnames van coma-zuipers. Natuurlijk is het primair slecht dat je je hersenen beschadigt als jongere... door iedere keer maar je vol te gooien. Maar er zit ook nog bij dat je enorme kosten voorzaakt. Nou, reken dan zelf even af, is mijn motto. Afgelopen weekend kwamen er in het ziekenhuis in Enschede 15 patiënten s'nachts op de eerste hulp. 14 waren stomdronken. Het aantal coma-zuipers stijgt al jaren. En afgelopen jaren verdubbelde het aantal jongeren dat in het ziekenhuis belandde met acute alcoholvergiftiging. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft vorig jaar fors verlies geleden. verlies bedraagt ruim 800 miljoen euro. In 2010 was er nog een winst van bijna 300 miljoen. Topmans Pinetta noemt de hoge brandstofprijzen als belangrijkste oorzaak van het slechte resultaat. En ook kampt Air France KLM met felle concurrentie uit het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Want daar wordt hevig geïnvesteerd in nieuwe toestellen en luchthavens.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 Dat deed hij eigenlijk pas toen het al te laat was. Het ongeluk met de Rena was in oktober. Het containerschip liep op een rif en verloor bijna 50 ton olie. Het was de grootste milieuramp in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. De kapitein is al in staat van beschuldiging gesteld. Hij heeft op alle aanklachten bekend. De Big Brother Awards voor het schenden van de privacy zijn weer uitgereikt. Een van de winnaars die de organisatie Bits of Freedom uitkoos... was het Korps Landelijke Politiediensten, het KLPD. Dat heeft software gebruikt die op afstand kan worden geïnstalleerd... op computers van verdachten. KOPD was zelf aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen en een woordvoerder erkende dat de politie soms op een dun koord balanceert. Ik vind wel dat ze een punt hebben dat er weinig specifieke wetgeving is voor deze nieuwe ontwikkelingen. Want dat is het toch. Het is, de bestaande nette wetgeving is daar niet altijd geschikt voor. Andere winnaars van de Big Brother Awards waren gisteravond de social netwerksite site Facebook en minister Schippers...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 MWV ah, verkeersinformatie met een twaalftal files. En vooral rondom Arnhem loopt het vast. Daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoetewouderdorp. 6 kilometer. En er staat inmiddels 14 kilometer op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Zevenaar en Arnhem Noord. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is daar afgesloten. Verkeer kan er alleen maar langs via de af- en oprit. Omrijden kan ook via de N325 in de richting van Nijmegen. Dat kan vanaf het knooppunt Velperbroek. En op de A348 in de richting van Arnhem loopt het door die lange file op de A12 ook behoorlijk vast. Voor datzelfde knooppunt Velperbroek staat 3 kilometer. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie.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 Minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En daar heetten we NOS Radio 1. De zondag aanstaande is het een jaar geleden dat Japan werd getroffen door een aardbeving met een verwoestende tsunami daarna. Daarbij kwamen toen bijna 20.000 mensen om het leven, raakten kerncentrales beschadigd en werden delen van het land radioactief besmet. Verslaggever Roel Paul keert terug naar het provinciestadje Mina Misoma. Toen ik vorig jaar door dit gebied rondreed... kon je precies zien waar de tsunami was geweest. Je zag het aan de boten die honderden meters landinwaarts terecht waren gekomen. Je zag het aan de autovrakken die tegen een dijk of een brug waren gekwakt. Je zag het aan de ingestorte huizen en aan die ontstellende hoeveelheid rommel. Hout, plastic, huisraad, visnetten en meer van die troep. De Japanners hebben echt een mega klus geklaard... want nu moet je heel goed kijken om de sporen van het verwoestende water nog te kunnen zien... Boer Mitsuo Akiha wijst me op een vage streep op zijn schuurtje. Tot zo hoog kwam het water, anderhalve meter. Bij de overstroming zijn de twee honden van meneer Akiha verdronken. Maar hij heeft nu een nieuw hondje, Lucky. En voor de rest was het een totale renovatie van zijn huis. Dit is de woonkamer, die stond natuurlijk ook helemaal blank. Je zou het niet zeggen trouwens, want het is allemaal... Uh... Onberispelijk schoon. Nieuwe vloer zit erin. Dat moet ongelooflijk veel geld hebben gekost. Nee. Wow. Het heeft hem al met al 7 miljoen yen gekost. Hoe zit het met de verzekeringen? Was hij insured? Nee. Niet, nee. Ook de gemeente Minamisoma heeft haar handen vol aan de wederopbouw van de stad... Volgens Yoshio Monma is nu ongeveer de helft van de 600 ambtenaren... op een of andere manier bezig met reconstructieprogramma's. En daar komen dan nog een heel stel extra part-timers en vrijwilligers bij. De vrouw van boer Akiha is ergens op het land bezig... met het schoonmaken van de waterafvoeren tussen de rijstvelden of... Wat weer rijstvelden zouden moeten worden, want een jaar lang heeft hij hier alleen maar onkruid gestaan, tot een meter hoog. Ze werkt samen met een groepje mensen uit de buurt, aangevuld met een paar betaalde krachten. Zoals een jongen van 19 die in Sendai studeert, maar nu even helpt met de grote schoonmaak. Ardubaiten. Krijg je daar geld voor? Ardubaiten. Yes, yes. Ardubaiten. Okay. Hij wordt dus betaald uit een overheidspotje. Het wordt wel goed betaald, zegt hij. Iedereen doet zijn best om de zichtbare schade te herstellen. Maar daarbovenop komt nog die onzichtbare vervuiling. De radioactieve besmetting. Volgens een enquête van de kwaliteitskrant Asahi Shimbun denken meer dan 90% van de mensen uit de prefectuur Fukushima... dat dat probleem nooit helemaal opgelost zal worden. En daardoor zullen er nog heel veel mensen uit de provincie vertrekken. De verwachting is dat het inwonertal van Fukushima de komende 30 jaar zal halveren. Maar boer Akiha blijft. Niet omdat hij zijn huis nu zo netjes heeft opgeknapt... maar omwille van zijn voorouders. Vier generaties Akiha, die laat je niet in de steek... Wat is het de 4 dat? in de was dat even was vanuit het provinciestadje Mina Misoma. Aan zanne dus is het een jaar geleden dat Japan werd getroffen door die aardbeving en tsunami. Gaan we voor voetbal praten met Tom van Heck. Tom, goedemorgen. Eén, goedemorgen. Wereldvoetballer. Lionel ja. Messi vestigde een record gisteravond. En wat voor een vijf maal scoren in één Champions ja. League wedstrijd. Was Messi zo goed of Bayer Leverkusen zo zwak? Nou, het, het is, eh, het blijft toch wel een bijzonder verhaal, want ik dacht, we hoeven het eens een keer niet over de Champions League te hebben, maar ja, dat is daar Messi en het, het, het, het leek een beetje, je hebt wel eens bij de pupillen dat er een jongetje uit het hogere elftal invalt, waarvan je achteraf denkt, hadden we het niet moeten doen, zeg maar, en zo loopt hij door dat veld, hij lijkt bijna te goed, hij maakte met wippertjes goals, de Duitsers schaven het wel heel snel eh, onduits, heel snel op, maar neemt niet weg dat, ja, vijf doelpunten maken en een paar echt hele mooie, het, het, ja, alle superlatief over de man zijn al gezegd, en ja, deze kan er weer bij. Er was een rijtje met een aantal spelers met vier. Hè, waaronder Van Nistelrooy, Van Basten. Stond Messi zelf overigens ook al bij. Had er al eens vier tegen Arsenal gemaakt. Maar nu met vijf is hij de absolute topscorer. En Barcelona zet alles op die Champions League. En hebben duidelijk laten zien ja, dat je van hele goede huizen moet komen. Wil je hen daar afhouden? Er is nog één andere Spaanse club die dat misschien kan gaan doen in de verdere ronde. En Cyprus is door. Hè. Ja. Hebben jullie dat? ja. al Nicosia. Ja. Wat ja, is daar gebeurd? het is de koste van Lyon. Het is de eerste club in de Champions League-historie. Die in de derde voorronde is moeten beginnen. En uiteindelijk tot aan de kwartfinale rijkt. Want die derde voorronde begin je als je echt heel laag wordt ingeschaald. En ja, het sprookje duurt maar voort. Ze hadden 1-0 verloren. Kwamen snel 1-0 voor. Waren ook gewoon veel beter dan Lyon. Hadden het in de gewone tijd kunnen beslissen. Lukte niet. En toen penalties. De keeper Giotis, 34-jarige Griek. Ja, zette alles in vuur en vlam. En Lyon, dat zullen veel mensen in Amsterdam en omstreken niet zo erg vinden. moeten dus toch gewoon naar huis. En ja, dat sprookje gaat nu eindigen hoor. Van Nicosia aan de kwartfinale. Maar het neemt niet weg dat het wel een, een, een mooi jongensboek is, wat daar gebeurd is dit jaar. Ja, ja die keeper pakt er ook gewoon twee. Ja, twee ja. pedaltjes oh ja, op rij, twee keer hetzelfde ja. hoekje, prachtig, heerlijk. Ja. Ja. De europa lief dan vanavond, PSV tegen Valencia. En PSV zit uh, ja. in een dalletje ja. misschien nog wel? Ja, en speelt dan tegen de nummer drie van Spanje. Denk je nummer drie, maar dan noemen we net de namen van Real en Barcelona. En als je drie van Spanje bent, ben je goed en dat is Valencia al jaren. En PSV zegt natuurlijk de wedstrijd staat op zich en we hebben heel wat om ons voor te herstellen. Maar Normaal gesproken wordt dat wel een hele, hele lastige avond daar in Valencia We hebben prachtige aanvallers, verdediging van PSV is niet het sterkste deel van de ploeg. En ja, als het even tegen zit in dit soort fases, dan zie je vaak eh, dat de hoofdjes toch wel weer gaan hangen. Dus PSV gaat normaal gesproken een hele lastige avond tegemoet. Twente eh, gaat een soort droomavondje tegemoet tegen Schalke, dat is de buurtgenoot. Daar spelen ze graag tegen, dat was vroeger de club waar iedereen tegen opkeek. De nummer 4 van Duitsland zou je zeggen is ook heel goed, maar maar één puntje uit de laatste vijf wedstrijden zit een beetje in de problemen. Huntelaar doet niet mee. Dus Twente, dat zou zomaar eens een mooi avondje kunnen worden. Wordt niet makkelijk hoor voor geen Nederlandse club. AZ Udinese, dat is dan op papier een beetje dat je zegt ja Udinese, maar staan er ook gewoon vierde in Italië. Rr, ook ieder jaar daarin zo ergens rond die vierde, vijfde plaats. Niet zo'n spectaculair aansprekende ploeg, maar een echte Italiaanse ploeg zal lekker goed gaan verdedigen in Alkmaar. Maar AZ en Twente, uh, ja die dicht ik toch kansen toe. Uh, moeten niet overdrijven, maar dichten we kansen toe om misschien wel naar die laatste Gaan. PSV over twee wedstrijden tegen Valencia, zeker in de huidige staat. Dat zou wel eens een heel lastig verhaal kunnen worden. Goed. Morgenochtend praten we erover door, Tom, met Ongetwijfeld. vierkante ogen. Oké. Okay. <laughs> ja. Zo dadelijk de Tweede Kamer wil een parlementaire enquête... naar de handel en wandel van woningcorporaties. Wij spreken zo iemand die daar... Uh het niet mee eens is en het niet verstandig vindt. Eerst maar zeven naar Dennis Mooi met problemen op de A12. Dennis, wat is er aan de hand? Ja, inderdaad. Rondom Arnhem loopt het behoorlijk vast. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord staat het stil over 15 kilometer. Bij Arnhem-Noord is de weg afgesloten. Je kan er alleen maar langs via de af- en oprit. Of omrijden via de N325 door Arnhem en dan in de richting van Nijmegen. Op andere wegen rondom Arnhem loopt het ook behoorlijk vast. Zoals op de 348, de a 348, daar staat voor knooppunt Velperbroek, 3 kilometer. En, uh, en de rest van het land, een wat langere file op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude rijndijk 8 kilometer. En op de A20, uh, hoek van Holland-Gouda, staat er een kapotte vrachtwagen bij Schiedam. 4 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de Tweede Kamer wil die parlementaire enquête... omdat er de laatste tijd te veel incidenten met woningbouwcorporaties zijn geweest. Financiële problemen bij Vestia bijvoorbeeld. De Kamer wil grondig onderzoek doen naar het systeem... het toezicht op woningcorporaties en de positie van de huurders. Alle hoofdrolspelers kunnen bij zo'n parlementaire enquête... onder ede worden gehoord. We gaan erover praten met hoogleraar wonen aan de TU Delft, Peter Boelhouwer. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het ook tijd voor een grondige doorlichting van de sector? Nou, ik vind het vooral tijd voor het nemen van een aantal maatregelen. Ja. En, en, ja, en Dan die, toch... Bent u dat stadium al voorbij met ja, doorlichten? Zeker. Oh. Kijk, nou ja, kijk, die, die onderzoeken die nu worden uitgevoerd... die zijn allemaal al uitgevoerd. Hè. De laatste, pak een beet, acht à tien jaar... is er echt een, een, een stapel onderzoeken en adviezen verschenen. Ik noem de SER, de WHR, de Tweede Kamer zelf, de Vromraad. Die hebben allemaal geadviseerd om dat stelsel nu eens goed aan te pakken. En het, ja, het arrangement, zoals we dat dan noemen... tussen de overheid en de corporaties... nu eens eenduidig goed te organiseren. Hmm. En dat, dat is alsmaar niet gebeurd. Dus als dat onderzoek gedaan wordt... dan zal de Tweede Kamer ook heel goed... zijn eigen functioneren moeten gaan beoordelen en okay. gaan belichten. Ze Zo zouden eigenlijk een onderzoek naar de Tweede ja. Kamer moeten komen. Eigenlijk wel, ja. ja. <laughs> ja. ja. Maar wel. Even, even serieus, want er is dus al geconstateerd bijvoorbeeld... dat het toezicht op de corporaties niet goed werkt zoals het nu is ja. ingericht. Ja. Dat ja. is al vastgesteld. Ja, dat is eigenlijk al vastgesteld. Kijk, Wat, wat er gebeurd is in de jaren negentig zijn die corporaties zijn zelfstandig... Hè, zoals ze dat noemen. Dus de financiële banden zijn uh, doorgesneden. Ze bouwen ook nu woningen overigens zonder subsidie van het Rijken. Dat is ook heel uniek. En ja, ze zijn... Ze zijn als ondernemer zijn ze eigenlijk de markt opgegaan. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk de, woning, de, de, de grondwet... waarin staat dat de is gewoon een rijkstaak is. Dus het rijk moet daar gewoon vanuit zijn bevoegdheden... toezicht op kunnen houden. Uh -huh. En met name dat toezicht, dat is gewoon niet goed georganiseerd. En dat is ook geconstateerd in al die rapporten. Er zijn ook diverse brieven en voorstellen in de Kamer geweest... maar die zijn iedere keer hebben het niet gehaald... omdat er een minister weer moest aftreden... of een kabinet viel of er werd te lang gedraald. Dus er zijn allerlei voorstellen geweest. Er ligt nu een, een voorstel voor een nieuwe woningwet... En dan worden dit soort, ja, dit soort ontwikkelingen worden ook, uh, ook uitgewerkt. Er wordt ook aangegeven wat corporaties wel ja, ja. nog en niet kunnen doen. Maar dan weet ik al wat er nu gaat gebeuren. Als die parlementaire enquête er komt, dan uh, zal iedereen zeggen: die woningwet laten we nog even wachten. Ja. We moeten eerst eens even goed uitzoeken hoe het nou echt zit. Nou, ik heb van over gisteren op de radio gehoord. En die gaf aan dat die woningwet wel degelijk nu moet worden ingevoerd. Oh, toch wel. Want ja. dat zou wel een hele slechte ontwikkeling zijn als men die, die woningwet weer opnieuw op het uh, vooruit schuift. Maar ja, want zo'n enquête, dat kan gewoon een of ander Jaar duren denk ik. Dat is een forse fors opgave. En u noemt dat dan tijdverlies. Kunt u dan nog even aangeven wat er dan mis zit? Want u zegt, de toezicht is niet goed geregeld. Terwijl we twee toezichthouders hebben. Centraal Fonds Volkshuisvesting en Waarborg Fonds Sociale Woningbouw. Ja, het Waarborg Fonds is... Ik weet niet of dat een echte toezichthouder is. Dat is ook een private organisatie. Die, Je te controleren. die controleert wel de financiering. Die, die borgt leningen die corporaties op de kapitaalmarkt opnemen. Dus die controleert dat gedeelte. En Centraal Fonds controleert achteraf of, of corporaties in controle zijn. En maar ze... moet er dan nog één bij? Nou, nee, er zijn voorstellen nu om het financieel en het inhoudelijk toezicht... om dat gewoon beter te organiseren. Om, ja, het, het mooiste zou zijn in mijn optiek om dat in één hand te brengen. Nou, daar heeft men in de woningwet niet voor gekozen om dat nog steeds te splitsen. Maar goed, eerdere adviezen gaven dat wel aan. Maar er moet duidelijk zijn wat de verantwoordelijkheden zijn van het Rijk. Die moet ook aangeven wat corporaties wel en niet moeten gaan doen. Want nu is dat geheel open, ja, die... die, die Mislukkingen die we al hebben gehad. Neem die investeringen in de boot van Woonbron, SS Rotterdam. Mm -hmm. Het is gewoon niet helder wat corporaties wel en niet mogen. Ze mogen allerlei, commerci doen, allerlei commerciële activiteiten doen. Nou, daar kan het gewoon misgaan. Dan gaat het niet alleen bij corporaties mis, het gaat ook bij gemeentes mis. We hebben straks misschien 30 of 40 gemeentes die artikel 12 voordelen omdat ze te veel met grond hebben gespeculeerd. Dus het gaat op allerlei fronten, gaat het mis bij projectontwikkelaars die woningmarkt is gewoon heel ja, lastig te, he, om erin te functioneren. Dus ja, je moet duidelijker maken wat, wat de rol en de taak is van corporaties en wat ze wel kunnen doen en wat ze niet mogen ja, doen. Ja, want dat is nodig als we kijken ja. naar het geval uh, Vestia en Erik Staal die daar geopereerd heeft. Ja. Dan ontstaat toch langzaam aan het beeld van een soort zonnekoning die ja. zich van niemand wat ja, aantrok. Nou, dat, dat is inderdaad het bijzonder. Ik Vestia was toch een geval apart. He. Die was geen lid van de Edes, de koepelorganisatie. En die voerde wel een heel eigen beleid. Overigens wel met hele goede prestaties. He. Als je kijkt naar wat ze gerealiseerd hebben, ook de, visitaat, of de, de, de, de resultaten, ja dan, dan is dat gewoon goed. Wat we ja, hebben ja, Alleen ze ze hebben gered ja, worden met een lening. Ja, ze hebben gegokt met die derivaten en gespeculeerd in feite. Overigens weten we nog steeds niet precies wat er aan de hand is. Hè, want er is daar op dat vlak radio stilte. Maar dat het waarschijnlijk goed mis is, dat is wel duidelijk. Maar dat is inderdaad een apart geval dat, uh, dat is gebeurd. Ja. Maar een apart geval dat kan ontstaan binnen de voorwaarden die we zelf hebben gecreëerd met z'n ja, maar goed, we hadden ook kunnen afspreken dat corporaties, als ze in derivaten handelen, of, of wel of niet in derivaten handelen, dat dat gecontroleerd zou worden. Dat, dat kan je natuurlijk afspreken. Ja, ja, maar nu zegt u, er moet er dus één, en dan misschien in de plannen twee, toezichthouders, goede toezichthouders komen die dit allemaal uh, bekijken en op tijd zien. Wie moet er dan uiteindelijk op de rem trappen? Nou. Ah, eerst moet daarvoor moet bepaald worden nog wat het speelveld is van corporaties. Ja. Hè? Want, en dat staat ook in de woningwet nu. Dat, wordt dat dus is dat, nu niet duidelijk. Nee, dat is nu niet duidelijk. Ze kunnen in feite nu altijd. Het zijn gewoon private organisaties die een maatschappelijke taak uitvoeren. Hè, het maatschappelijk middenveld. Zij, uh, en ze zijn wel, hun vermogen ja. is wel gebonden. Ze kunnen het niet zomaar uitgeven. Okay. Ja, ja nee, goed. Maar dat hebben we nu allemaal besproken. Ja. Nog een keer mijn vraag: wie moet er uiteindelijk kunnen ingrijpen? Nou, uiteindelijk vind ik dat de minister moet kunnen ingrijpen. Kijk, de minister is vanuit de, uit de grondwet en uit de woningwet ook, is die verantwoordelijk voor. Ja, de volksvesting in Nederland. En ja, daar worden de corporaties voor ingezet. En als het misgaat met die corporaties, dan moet, er, er moet er, he, de, de, de minister moet daar kunnen ingrijpen. Ja, dat kan ook nu overigens wel. Alleen ja, er wordt nauwelijks te, te weinig op gecontroleerd. Nee, dat is ze, het probleem. Ze weten, Achteraf vaak, en ja. ja, ze weten weinig dan nu, of in dit geval. Nou ja, en en er is minister. ook. Het, het is niet zo dat er helemaal niets is gebeurd. Hè. Kijk, er is ook nog, dat noemen we het verticale toezicht hè, van bovenaf. Maar er is ook door de corporaties zelf is er heel veel gebeurd. Hè. We, ja. hebben to, we hebben de visitaties hebben we gekregen. Die raden van toezicht die zijn veel beter gaan functioneren. Dat zal ook uit, dat uit die enquête gaan blijken, overigens, denk ik. Goed. We wachten het af. In ieder geval het debat van vandaag. Peter Boelhouwer, hoogleraar wonen. Hartelijk dank. We gaan nog even kijken of Mark Robin Visser met zijn gast al aangekomen is... en veilig aangekomen is. Mark Robin? Jazeker. Wij zijn uh, veilig aangekomen in sociëteit De, De Witte. En mind you, Lara, dat hier tot voor twintig jaar... vrouwen niet welkom waren. Wist je dat? Pardon? Ja, mevrouw Dekker weet er meer van. Ja, dat, uh, dat was zo. Er. er waren hier allerlei clubs. Uh, uh, mensen, uh, groepjes, uh, mannen die bij elkaar bepaalde thema's spraken. Maar als, als je daar nou als uh, vrouw even tussen uh, wilde komen, of althans lid wilde worden, was dat toch niet zo gemakkelijk. Ja. Dus wij vonden het wel heel symbolisch om hier nu het Internationale Vrouwenombed ja. te organiseren. Fantastisch. Sibiele Dekker heeft haar Haagse hakken aan. En heeft nog één vraag aan Lara. Wat is de vraag, mevrouw Dekker? Ja, ik heb, uh, Lara, Kort. heb jij ook heel uh, veel hakken? Staan die ook. <laughs> Heel verschillende hakken. Oeh, nou, die heb je wel nodig, ja. ja. Ja, maar die heb jij volgens mij wel, Lara, toch? Of ja, een niet? hele kast vol. <laughs> Not. <laughs> <laughs> mevrouw Dekker heeft prachtige paarse Haagse hakken aan. En we gaan er een mooie dag van maken op de Internationale Vrouwendag vandaag. Oké, okay. spreken je later, maar Robin en mevrouw Dekker. Het op. NOS Radio N-journaal overzicht Ja, mooie hakken, toch? Ja, ik was even onder de tafel van wat Metro schrijft dat de drinkende jongeren... het is niet om over te lachen, in de provincie Utrecht... samen met ouders naar een alcoholcursus moeten. Jongeren die onder invloed van alcohol een overtreding hebben begaan... krijgen dan geen boete of strafblad. Het project is sinds 1 maart gestart. Mogelijk wordt het volgend jaar ook landelijk ingevoerd. Jongeren volgen twee, keer, uh, twee uur een cursus. De ouders volgen een aparte voorlichting van een uur. Eerder vanochtend zei de bestuursvoorzitter Kingma, herre Kingma... van het Medisch Spectrum Twente in onze Radio 1-journaal... dat coma-zuipers zelf hun ziekenhuisrekening moeten betalen. En op Twitter laat de partij van de Arbeidskamerlid Lea Bouwmeester weten... dat ze dat geen goed idee vindt. Bizar en ongepast voorstel over coma-zuipers van de heer Kingma... van het Medisch Centrum Twente. Uh, spectrum Twente. Je zou van een zorgbestuurder verstand van preventie verwachten. Ja, nu hoorde in het Radio 1-journal dat meneer King maar daar dan weer niet blij mee was. Die vond dat een bizarre tweet. Goed. Op de website van de BBC staat een overzicht van alle gesneuvelde Britse militairen in Afghanistan. In de lijst staan de namen van de 404 soldaten en de omstandigheden waarin ze zijn omgekomen. Gisteren kwamen zes soldaten om nadat hun auto werd geraakt door een explosief. Later vandaag maakt het ministerie de identiteit van die soldaten bekend. De website... Nee, um, ja, website van de Limburgse omroep L1 staat dat een Nederlander in België wordt verdacht van het laten, verdacht van het laten verdwijnen van de lichamen van twee vermoorde mannen. Het zou gaan om een conflict over een wiettransactie. Justitie in Nederland heeft om uitlevering van de man gevraagd. Een 50-jarige man zit overigens op dit moment al in een Belgische gevangenis. En dag des oordeels voor de Grieken, kopt het FD. Voor vanavond 9 uur moeten zich voldoende private schuldeisers hebben gemeld... om een grote Griekse schuldsanering mogelijk te maken. Dat is een voorwaarde voor de Eurolanden... en het IMF voor een nieuw reddingspakket voor Griekenland. Gisteravond stond de teller op 120 miljard. Oftewel bijna 60 procent van de te saneren schuld. Volgens Griekenland gaat de sanering door als driekwart zich aanmeldt. De tegenstribbelaars kunnen dan gedwongen worden om toch mee te doen. De Duitse krant Bild meldt dat een bewakingsfirma bij een arbeidsbureau... extra goed moet letten op diefstal van wc-papier. In het arbeidsbureau in Leipzig waren er afgelopen tijd... honderden rollen wc-papier gestolen. Verdachte personen die met een rugzak of een grote tas uit het toilet komen... worden extra gecontroleerd. Na acht uur praten we door over woningcorporaties... en dat debat wat vandaag in de Tweede Kamer wordt gevoerd. Dat doen we dan met de voorzitter van Edes, de koepel van woningcorporaties, Mark Callop. De Italiaanse maffia is ook actief in Nederland...